De vrouw die achterop de Brommer zat, werd door de klap op de autobaan geslingerd en overreden door een auto. Zij en de bestuurder van de Brommer overleden in een ziekenhuis aan hun verwondingen. Over de toedracht van het ongeluk in Muiden is nog niets bekend. De 46e editie van het cabaretfestival Kameretten is gewonnen door ongericht enthousiasme. De jury noemde het trio charismatisch en aanstekelijk. In het nieuwe luxortheater in Rotterdam versloeg ongericht enthousiasme medefinalisten Diederik Smit en Langmoed.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 Het weer het is bewolkt, overdag neemt de wind toe en volgt vanuit het westen regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. PNN 47. Even allereerste letters van alle zinnen van Mark net op een rijtje gezegd. Het is, is gewoon een geheime boodschap. Ik zweer het je. Maar goed, je mag niet zeggen wat het is. Uh, goedemorgen, het is drie minuten over vijf. Je luistert naar 4-7 op Radio 1. En dit tweede uur van het programma staat geheel in het teken van Crack the Playlist met Jochem van Gelder. En ik vroeg aan hem wat hij mee bezig is. Crack the Playlist. Voor het eerst in mijn carrière een echte theatershow rondom Sinterklaas. En daar toeren we nu mee door het land. Aha. Tot en met uh, 4 december. En dat is best intensief. Want dat betekent in drie weken tijd zo'n 20 shows. Oh. En dat is... Uh, uh, Naast het feit dat het intensief is het ook heel, heel erg leuk om te doen. Ja, en uh, nou, dit, dit, dit crack the playlist gaat over muziek. Ben jij dan iemand die dan uh, als je terug naar huis rijdt in de auto even een, een, een leuk cd'tje opzet? Of ga je in ultieme Meestal tils... de radio, maar ik heb wel altijd muziek ja? op. Ik heb liever een auto zonder motor bij wijze van spreken dan ah. een auto zonder radio of cd-speler. Ja. En dat, dat is wel een vereiste. En soms is dat een cd'tje, maar meestal... Ja, de momenten dat ik rijd, dan is dat vaak wel een leuk radioprogramma op. Dus dan zet ik dat op en dan heb ik gewoon en-en-en het nieuws en ik heb uh, leuke nummers die voorbij komen. Ja. Dus dan hoeft het cd'tje niet eens. Nee, precies, precies. En ben je, ben je een beetje in alles heter qua muziek? Ja, absoluut. Okay. Ik eet echt, uh, echt, echt alles. Als je naar nou mij vraagt, wat is mijn favoriete muziekstijl? Daar kan ik dan geen passend antwoord op geven. Want er zijn uh, rocknummers die ik mooi vind. Uh, Reggae-nummers vind ik over het algemeen erg leuk. Uh, ballads, uh, de, Ja, nou ja, goed. Je hebt het waarschijnlijk aan mijn lijst kunnen zien. daar ja. zit van alles en nog wat in. Ja, het is de klassieke Mengelmoes weer. hè? Die, uh, ja, het is, het is de, de klassieke Mengelmoes. Ja. Middle of the road, uh, zo'n beetje. Nou ja, nou, dat weet ik niet hoor. Middle of the road. Oh. Nou, dat denk ik ook weer niet meteen. In ieder geval zit er van alles wat bij. Ja, ja dat, zeker, dat zeker. Laten we beginnen bij de eerste. Dat is uh, Bob Marley met One Love. Ja, dat is mijn all-time favorite. Dat is een nummer uh, waar ik nu wel van roep, van goh, als ik er ooit een keer tussenuit piep, dan moet je dat maar gewoon spelen tijdens de dienst of uh, wat je ook organiseert voor me. Dat is een nummer waar, waarbij ik uh, wanneer en op welk moment ik het ook hoor, uh, de tranen in mijn ogen schieten dan denk ik van goh, wat is dit mooi. Mm -hmm. En dat heeft te maken met, uh, met de muziek, de reggae muziek, die ik, die ik erg, erg lekker vind altijd. En ook, uh, ook, ook de teksten. Uh, one love, uh, get ready and feel alright. Hè? Dus een beetje wat ik eruit haal in ieder geval is van goh, heb het goed met elkaar en uh, maak er wat moois van. En hoe kwam, hoe, hoe kwam het? Wat was de eerste keer dat je het liedje hoorde? Kun je dat nog herinneren? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik een cd heb gekocht ooit een keer van Bob Marley. En dat ik een beetje alle nummers aan het afluisteren ben gegaan. En, en ja, zo gauw als die, die reggae uh, beat erin zit, dan is het mij al goed. Dan, dan ben ik al verkocht. Dan kan het bij wijze van spreken ook van Frank Mirella zijn. Maar dat vind ik het nog leuk. <laughs> ja. En toen kwam dat One Love en dat, uh, met met, met dat introotje, met dat dat tom En ja, vanaf het, vanaf het begin. Pakte het mij uh, gewoon, in, in, uh, gewoon beet. Ik weet niet wat het is. Dat is, dat is het mooie van muziek. Hè? Muziek kan je, kan je vrolijk maken en kan je ontroeren. En, uh... en, en deze zit beide eigenlijk. Wat, wat mij en een beetje vrolijk maakt, maar wat mij ook toch wel ontroert. Nou, de all-time favorite dan gaan we meteen draaien. One Love, Bob Marley. and En One Love, Jochem van Gelder. Uh, we gaan uh, door naar uh, Sam the Sham en de Pharao's. Ja, Wully ja, Wully. Dat is mijn, eigenlijk, eigenlijk mijn eerste muzikale ervaring. Ja? Ja, dat is... Uh, en, en mijn moeder had daar altijd een mooi verhaal bij. Uh, dat ik, als ze met me op de kermis liep en dat nummer werd gespeeld, dat ik dan uh, stopte. Ook niet verder liep, want dat werd dan bijvoorbeeld gespeeld bij de Ja. Dan, dan bleef ik staan met de skietent en dan ging ik pas verder als het nummer uh, voorbij was. <lacht> dus het, het, nou ja, dit is puur, puur jeugdsentiment. Met het eerste nummer waarvan ik dacht, oh wat, uh, wat eerlijk. En ik heb het pas veel later heb ik gekeken wie nou eigenlijk die Sam de Jem en die Pharaoh's waren. Toen heb ik ook het clipje er gezien. Tegenwoordig kan je alles op opzoeken op YouTube. Yeah. Uh, maar dat nummer, ja, dat is uh, wat ik zeg. Dat is het eigenlijk mijn, mijn allereerste aller, aller muzikale ervaring die me, is niet wel, die me is bijgebleven. Ja, en daarom blijft hij hangen, want het is niet dat je denkt van goh, wat een goede muziek hè, hebben die uh, Sam, The Sham en de Pharaohs nou gemaakt. Ja, ach, dit hebben ze leuk gedaan, ja. maar daar moet ik ook niet, uh, nee, altijd, altijd uh, ingewikkeld over doen. Het is een, een makkelijk nummertje. En het is wel een nummertje wat, wat, wat later ook een beetje uh, toch mijn favoriete muziekgenre geworden is. En ik noem dat altijd, maar de vrolijke niets aan de hand muziek. Oh, ja. En dat is een nummertje, dat zet je op. En, en dat zijn ook eigenlijk altijd liedjes waar ik spontaan neiging krijg om, uh, om achter mijn drumstel te springen. Ik heb hier uh, in, mijn, uh, in mijn werkruimte staat een drumstel. Yeah. Zoals er op de radio iets is waarvan ik denk, hey, dit is leuk, dan spring ik erachter en dan ga ik even mee zitten te rammen. Oh ja, en lukt dat? Is dat uh, is, uh, gaat het dat goed dat je mee kunt, meteen mee kunt drummen? Ja, lukt dat, Jawel, ik drum al vanaf mijn zesde. Dus, dus ah, okay. de nummers die, in ieder geval mijn favoriete nummers, die... Ja, soms is het lastig. Ik bedoel, als er nummertjes van de police voorbij komen. Ja, dan, als je dat gaat ontleden, dan, dan, dan stop je wel met drummen. Dan, ja. dan wil je niet eens meer meedrummen <laughs> nee. Maar dan doe je het op je eigen manier in een vierkwartsmaatje of een of, een, of, of, of zoiets. Als je er maar plezier aan beleeft dan. Dan hou je de maat, dan komt het ook goed. Ja. We gaan naar de lijst van Woody Bully van Sam de Sham en de Pharaohs. One, two, three, van Sam the Sham en de Pharaohs. We gaan door met uh, Herbert uh, Greunemeyer. Ja. Heldmich mich is dat denk ik, hè? Ja, ja het is eigenlijk Heldmich. Heldmich nog een beetje, zingt hij in mm -hmm. ieder geval. Ja, dat is, dat is uh, heel bijzonder, want uh, de Duitse taal... Ik vind, vind het niet zo'n heel erg mooie taal. En ik kan eigenlijk geen, geen liedjes noemen in de Duitse taal... die ik ook echt mooi vind. Maar dit, dit liedje... Ja, dat pak je ook, ook bij de, bij de kladden. dat dit, dit liedje ontroert gewoon echt altijd. En, uh, bij, bij dit nummer schieten de tranen in mijn ogen. En dan denk ik, ach, wat, is het, wat, wat, wat heeft die man dat toch mooi gemaakt. Hij heeft het zelf volgens mij geschreven. En wat uh, en zingt hij dat mooi. Dus dan ga je echt voor de tekst? In ja, maar geval. ook de muziek. het pianospel en, en, en die saxofoon die dan een halve weken erin komt. Ja, het is gewoon echt een... een, een uh, een kunstwerkje, dat heb je wel eens met muziek. Je hebt, gewoon, je hebt gewoon liedjes, je hebt lekkere liedjes... en je hebt kunstwerkjes waarvan je denkt van... oh, wat, is, wat zit dit mooi in elkaar? En dat alles klopt, de hele sfeer, de muziek... in dit geval, hm. ondanks het feit dat het Duits is zelfs, zelfs, zelfs inderdaad... de tekst ja. vind ik ook die is echt mooi. Ik ga er naar luisteren. Halt mich van Herbert Kreunemeyer. Ik fantasie for <laughs> Lauder auf mich hören. Ich will mich an dir satteln, immer mit dir sein. Nieg, Herbert Greunemeyer in Crack the Playlist met Jochem van Gelder. Goedemorgen, Jochem. Goedemorgen. Ja, everything she does is magic van de police. Every little thing zelfs, hè? Ja, oh ja, dat nee. is ook zo. Ja, dat het zijn gelegd. maar de kleine dingen die je <laughs> doet. Had ik ook kunnen kiezen, maar vond ik niet zo heel erg hip. Nee. Maar everything she does is magic, ja. Ja, ja, ja waarom dat is dan... Uh, dat, uh, ja, je begon met, met middle of the road. Dat je, tenminste, dat zei je zelf, hè? Niet mijn woorden. Ja, uh, ja, de, deze, ja, Deze past daar dan wel in, zeg maar. Dat je denkt van, ja, dit is wel een allemansvriend. Ja, klopt. Ja, ja mooi nummer. Bij dit nummer denk ik ook meteen aan, aan begin jaren 80, daar komt hij ook vandaan. En toen was ik uh, ja, enorm, en ook enorm verliefd op een meisje hier uit de buurt. En dat meisje dat, dat kwam hier uh, smiddags. ik was dan vaak al eerder thuis van school, kwam dan met haar wolkenfiets, ze had namelijk zijn oude omafiets, met daar ja. achterop zijn die blauwe wolkjes geschilderd. Oh ja. Kwam dan voorbij met haar lange blonde haren en, en, en... ja, dat voelde ik zoiets magisch. Ik ging dan vaak ook voorkant de, de tuin zo'n beetje achterloos maaien. Zo van nou, dan kan ik het nog beter zien. Yeah. En dat was, ja, dat, dat, dat heb je wel eens. Die, die, die, dat meisje had alles en dat is oké, en hoe ze met haar, haar haren wapperde of hoe ze fietst of hoe ze op de fietsen had, alles, alles klopt. En dat was net, net toen dit nummer ook in de hitlijsten stond. De, en de, ja, bij every little thing she does is magic, zie ik die eet dat meisje met die blonde haren, met die oma fiets, met die blauwe rolletjes erop. Maar is het ooit wat geworden? Nee hè, Dan? Nou, de plek waar ik nu zit, dat is toevallig, uh, dat, dat is grappig om te vertellen, uh, uh, is, is uh, het ouderlijk huis, dat hebben we gekocht. Dus ik kijk nu uit nog steeds over diezelfde straat waar ze zo voorbij zou kunnen fietsen. Ja. Maar ze, ze komt waarschijnlijk niet voorbij fietsen, want ze staat nu in de keuken. Hè. Wat een mooi verhaal, zeg. Nou, dan, dan, is hij inderdaad helemaal, uh, dan, dan klopt hij inderdaad helemaal. Every little thing she does is magic, van de police. Every little thing she does is magic. En we gaan naar Tonight van Tina Turner en David Bowie. Waarom die plaat? Ja, ook weer met zo'n bijzondere herinnering. En is, um, nou, ik heb in het verleden vroeger altijd uh, opgetreden met, met, met uh, playback acts. Uh, als André van Duin, als, als Afrik Simon, was ooit een Afrikaanse zanger die in 1975 geneerd had. Um, Eén keer, slechts één keer in mijn hele leven opgetreden met mijn moeder. Ja. Mijn moeder heet Tini, dus mijn moeder was van Tini Turner... wij werd zijn Tina Turner. Dat was uh, tijdens uh, het, 50 -jubileum, uh, of, of het of de vijftigjarig verjaardag van tante Toos. Ja. En daar hadden wij bedacht om in de plaatselijke kroeg... dat wij dat nummer zouden doen. Goed idee. Uh, ik ga met mijn moeder, dus ik als David Bowie, in, nee, strak in pak... en mijn moeder met een of andere foute tijgeroutfit... Uh, <laughs> Ja. En uh, ja, dat was, dat was een bizar, dat was een groot succes. En mijn moeder leefde inmiddels niet meer, helaas. Mm -hmm. Maar uh, het grappige is wel dat tijdens de dienst in de kerk, en uh, ja, dat was redelijk revolutionair hier, meneer Leo, toen hebben we dat nummer gespeeld toen we met de kist de kerk uitgingen. Ja. Daarna is ook door de pastoor absoluut verbogen dat er nog muziek gedraaid werd, uh, uh, anders dan het Dames en Herenkoor. Ja. Maar wij waren de laatste die dan die dat nog eigenlijk dankbaar gebruik of misbruik van hebben gemaakt. Want dat was, ja, iedereen had zoiets. Die, die mensen vonden het raar. Je zit in een uitvaartsdienst, het, is, het wordt bedroefd. En dan komt er toch een beetje dat, ja, uh, everything will be alright tonight uh, komt komt uit een uh, rare reggae. Oh, mooi voorbij, mooi juist lijkt mij In de katholieke kerk. Dus iedereen kon ook niet een kleine glimlach onderdrukken. Nee. En en, en uh, waarschijnlijk heel veel mensen hebben gedacht, ja, dat is typisch, dat is typisch teeny, Dat hoort er wel bij Mijn moeder ja, was een ja. kleurrijk mens. Dus uh, ja, zijn we met dit nummer ook, uh, ja, let even op de kerk uitgegaan. Ja, ja, ja. Nou, een bijzonder, uh, bijzondere gedachte herinnering in ieder geval bij dit liedje Tonight van Tina Turner en David Bowie. Ah! Tonight, we gaan naar, uh, naar ub Forty. Je hebt veel reggae inderdaad, Jochem, in, uh, ja. in, je, in je lijstje staan. Hoe is dat gekomen, die, die, die, die, um, die liefde voor reggae? Dat zit erin, dat weet ik niet. Dat heeft met, met ritme te maken, dat heeft met drummen te maken. Ik denk dat ik in een vorig leven een oude Jamaicaan geweest ben. Het ja. kan bijna niet anders. Maar wat ik, wat ik net ook al zei, als een, als een nummer een reggae-ritme uh, uh, heeft... en of het dan kaart 3 is of, of weet ik van wat... dan vind ik het eigenlijk al lekker. En dit nummer is een nummer dat... Ja, als ik niet vrolijk ben, die momenten zijn spaarzaam, maar goed, en ik zet dit op, dan ben ik helemaal in de mood. Ik weet nog dat ooit, hadden we een een theatershow, Disney Theater, en dan gebruikte ik dit altijd als een soort warming-up, om helemaal in de stemming te komen. Ja, ja, ja. Dit is van al die bekende nummers van Jubi 40 is dit een wat minder bekend nummer. Ja. Maar dit is wel... Ja, voor, voor mij vind ik het, dit het meest zwingende. Uh, ja, dat wil ik zeggen, met dit nummer breekt de zon door. Eerlijk. Ja, ja. Een soort, soort op-pap-nummer. Ik kan me herinneren dat ja. op vroeger, als ik, dan, als ik op, op de basisschool hadden we zo'n voetbaltoernooi. En dan ging ik daarvoor altijd eventjes We Are the Champions draaien van Queen. Zodat je al meteen ja. lekker in de sfeer zat. En dat, dat heb jij eigenlijk met dit liedje. Ja, en bij mij is dan, om, om, om uh, kijk bij We Are The Champions, dan word je wordt je adrenalinepijl omhoog gestuurd, denk ik. Ja. Dan, je, dan, dan krijg je dat meer van, we moeten winnen ja. en, en, en dit is dan meer van, ach we zijn toch leuk jongens en we gaan er weer een leuk feestje van maken. Ja, van, ach, wat, wat, uh, wat leuk om te doen. Ik ga die zweet. ja? ja dit, uh, maar ja, goed, jij gaat dat feestje nu weer staan. Ja, ja, ja ik, ik ga het zweetje ook even proberen te voelen. UB40 and the way you do the things you do. Ik got a smash and ride. It could have been a candle I'm holding you so tight You know you could have been a handle The way you swept me up my feet You know you could have been a brew And baby, it's just so sweet You know you could have been some perfume Well, it could have been Anything that you wanted to I can take it. We do the things you do As pretty as you are, you know you could have been a flower. Could good looks were a man, you know you could have been an hour. The way you stole my yard you know you could have been a girl. And baby, you're so smart. You know you could have been a student. So The way you do the things you do van UB40. En dan gaan we naar Casey en de Sunshine Band met Come to my Island. Dat is, uh, uh, vind ik een opmerkelijke keuze, Jochem. Toch? Ja, nou, ik, dus, kijk, ik ga dan beter kunnen uh, uh, wisselen wat nummers. Want het, uh, nu zit er wat, wat, wat uh, emotie aan, aan de voorkant. En nu gaan we echt naar de nummers die... Uh, oh, ja, ja. Dit, dit, dit valt ook weer in de categorie vrolijke, niks aan de hand muziek. Ja, ik deel, wel, ik deel die liefde voor... Vrolijke niets van Handmuziek deel ik wel hoor. Je hebt ook zo'n bandje, Alpha Beat bijvoorbeeld. Dat, ja, dat, dat moet niemand. Dat is hem ook. Ja, niemand in mijn omgeving moet er iets van hebben, maar echt, ik, ik kan het dag en nacht draaien. Dat is ja, helemaal blij. Absoluut. Ja. absoluut. En dit is eentje waarbij de blazers zo lekker erin zitten. Hierbij moet ik, moet ik mezelf inhouden om niet. Dit is dan weliswaar niet, niet een nummer waarbij ik achter de brumstijl stap, maar gewoon toch opstap en een soort symbolisch, uh, uh, denkbeeldig uh, trompetje. En dan is het uh, iedere keer ta ra ra ta En het is een nummer wat ik ook uh, uh, bij So You Wanna Be a, a Popstar, dat de eerste seizoen deden ze met bekende mensen. Yeah. Sascha dus Visser zat erin, er zat uh, uh, uh, Nelke van de Krocht zat erin, Hulzebos uh, zat erin. En dat is het grappige, ik heb me ook laten overhalen om met het programma mee te doen, alhoewel ik helemaal geen goede zanger ben. Maar het, het grappige vond ik dat ik denk van, goh, ik mag niet echt de nummers uitzoeken die ik leuk vind. Yeah. En ik weet dat ik in de tweede of derde editie heb ik dit uh, gezongen. Uh, Come to my island, just you and me. Mm -hmm. En dat vond ik, ja, dat was niet goed. Als je het nu op YouTube gaat bekijken, dan denk ik, nou, het is een wonder dat ik überhaupt doorgekomen is. <laughs> maar er waren anderen die waren gewoon nog slechter. Ja. Yeah. Maar het was gewoon, ik vond het gewoon kicken om met dit nummer op te treden. Ja, omdat... omdat maar, maar dan zit er Die toch wel, doen. Ja, er zit wel echt iets van uh, een muzikant in jou natuurlijk. Je hebt ook al wat liedjes gemaakt en, je, je, je, uh, en cd's natuurlijk ook. En, maar je core business is toch presenteren? Had je het niet liever andersom gehad? Dat je core business de muziek was? Nou, als ik... Uh, ja, in volgorde van, uh, van, van, van ambitie was het vroeger zo dat ik... Uh, toen ik jong was wilde ik eigenlijk gewoon een boer. Maar ja, daar was ik snel over eens dat dat niet zou worden... omdat ik te vroeg op moest. Daarna ja. dacht ik, profvoetballen, dat wordt hem echt. Maar ja, toen kwam ik erachter dat ik toch... ja, een beetje kon voetballen, maar dat ik toch iets aan de baan kwam, was. Ja. Toen heb ik nog even geambieerd om echt drummer te worden. Mm -hmm. Ik heb zelfs ooit nog eens een keer... Uh, in mijn uh, toomeloze ambitie een cassettebandje gestuurd naar Doema toen Toen daar de drummer wegging en ze zo op zoek moesten naar een nieuwe drummer. <lacht> ja, nou, waarom zou ik dat niet zijn? Ja, Want ik heb uh, uh, om met een microfoontje zelf met de nummers van Doe maar mee zitten drummen. Dat had yeah. ook gewoon in die lijst gekund, maar goed. En um, dus drummen, ja, dat was er ook wel eentje geweest. Dat, dat had zomaar gekund. Ja, yeah. de combinatie zou dan mooi zijn, hè? presentatie en misschien drummen erbij. Ja, ja. ja. Oké, okay, en, uh, en Come to my Island was het, uh, dat was dus een succes in het, uh, in het programma. En daarna, hoe lang is dat nog doorgegaan? Nou, voor mij hield het die week daarna geloof ik. Uh, <laughs> Toen was het afgelopen. Op. Uh, ik, ik, weet, ik weet niet met welk nummer ik gesneuveld ben. Uh, Toe Princess volgens mij. Oké, okay. nou, die staat er ook gelukkig niet in dat Misschien zal... dit nummer zo. Nee, misschien, ben ik met, nee, misschien ik, volgens mij ben ik met dit nummer gesneuveld. Nou ja, zeg het, sneuvel... het nog ja, is <laughs> een, een dramatische wending. Zeker? Ineen keer. Ineens, ja, ineens. Nou, we gaan nee. naar luisteren. Het, uh, het sneuvelnummer dan maar. Komt to my ja. Island. Wel een leuke video. Ja, plaats. ik ben er bang voor. Ja. Casey en the Sunshine Band. en de Sunshine Band en Come to My Island en we komen dus nu een beetje achter dat, uh, dat er ook wel wat liedjes hadden gedraaid kunnen worden. En uh, ja. oh, ik hoor een fluittoon op de achtergrond. Oké. Okay. En um, de, uh, uh, wat grappig is is een. Dit is, dit is denk ik de jongste plaat die in het lijstje staat. Florida met David Guetta en Club Can't Handle Me. Ja, ik, ik, ik zet die lijst te kijken. Ik denk het wordt een beetje oude lullenlijst. Ik moet er wat nieuw werk bij doen. Ja. Want ik uh, de muziek uh, zoals die. Uh, nu op de radio te horen is. Ja, die vind ik ook fantastisch. Daar heb ik ook uh, favorieten bij. En het grappige is dat ik merk aan mijn eigen jongens dat, dat de nummers die zij leuk vinden, dat ik daar ook uh, wel warm voor loop. En, en uh, ja, dan is er keuze. De keuze is dan reuze. Maar die David Guetta, die is natuurlijk wel goed bezig. Die, uh, als hij daar uh, uh, zijn sausje overheen gooit, of, of, of als hij hem in de mix gooit, ben, word ik ook wel blij van. Ja. En dat, uh, dat dat Club Can Handle Me, ja, dat is gewoon een heerlijk nummer. Dat, dat is een nummer wat je in de auto gewoon keihard aan moet zetten. Niet te moeilijk en gewoon beuken. En dat is ook, ook een nummer, dit is nou echt een nummer waarbij je achter je drumstijl springt. Vier maatje en gewoon niet, niet, niet uh, heel subtiel mee gaat zitten drummen, maar dit is gewoon echt rammen. Gewoon oh, rammen, hè, lekker. Dit Ga is rammen, alles Ga eruit rammen. Gaan we doen. Florida, Club Can Handle Me, samen met David Kedda. So make me stop and stare as I fall now. The clock ain't even.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 Gerand op het drumstel. Uh, we gaan naar jouw negende plaat, Jochem. Dat is uh, Levels. Met, uh, als ik het goed uitspreek, Avicii. Ja. Dat is ook eentje van nu, hè? Ja. Van nu. Dat is eigenlijk de meest recente. Hè, ja, dan, deze is iets recenter nog, inderdaad. Die andere is uh, uit de zomer en deze is van nu. Ja, en bij deze is de, dit loopt lekker. Ik uh, ben Afgelopen jaar ben ik in voorbereiding geweest... voor de marathon van New York. Die ik twee weken geleden met succes heb uh, uitgelopen. Mm -hmm. En... Um, nou ja, wat je dan doet als je gaat trainen... en vooral als je aan het einde wat kilometers moet gaan maken... dan neem je je iPhone mee en dan zet je daar wat leuke muziek op. Dit nummer loopt lekker. Oké. Er zit gewoon eigenlijk een hele, heb ik geleerd, catchy hoek in. Ja. Dat is dat ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Voor de rest het eigenlijk niet zoveel. Het is gewoon alleen maar beat. Ja. Maar die hoek alleen al vond ik genoeg om om in ieder geval in mijn top 10 de mensen binnen te laten komen. En, en vooral ook omdat het dus zo lekker loopt. Ja, want ik, ik, ben, dus van... op, ik ben dus op zoek naar, naar een beetje goede loopliedjes. Hè? Want ik doe nu dan, uh, ik doe al eens wat, uh, wat van die rockliedjes en zo. een Green Day en weet ik wat en zo. Maar dat doet het dan toch net niet helemaal. Maar dit is er dus één waar je uh, net iets harder op kan. Hier ga je, ja, hier ga je. Ja, ik heb ook ik heb een liedje waar ik bijvoorbeeld niet geschikt is. De is Lazy Song. Wie, wie, ik weet niet wie dat zingt. Maar... Ja, uh, uh, uh, uh, Bruno Mars is dat. Bruno Mars. Die ja. moet je niet doen, want dan krijg je uh, spontaan drang om gewoon lekker in de beer om te gaan liggen, daar ja. wil je helemaal niet meer lopen. Nee. Dat heb ik ook heel rap afgegooid, maar dit is eentje, dat is, je hebt, je hebt dat beukende nodig, je ja. hebt dat gewoon, en het liefst, ja, natuurlijk dat, dat, dat uh, de BPM zo'n beetje overeenkomt met jou, jouw passen. Ja, ja dat is het beste, dat uh, elke keer als jij een pas zet en je komt op de grond terecht, dat er dan iets gebeurt, zeg maar. Dat ja, dan, uh, dat je iedere keer boef, boef, ja. en dat dat ook, je, en dan kan je maar doorgaan, dan, dan wow, dan, dan is het mooist om daar ook nog weer zo'n soort remix van te hebben, die, die minimaal tien minuten duurt. Ja, ben je, precies. Je tien minuten Helemaal in trance ben je aan het lopen. Ja, ja, ja. En dat kan bij deze, bij deze Avicii van, van Levels of Levels van Avicii. Ik uh, ga uh, straks weer lopen, want ik loop elke zondagochtend. Dus ik, uh, ik ga het meteen oh. proberen. Probeer uh, het. Dat uh, ga ik zeker doen. En uh, alvast een voorproefje Levels Avicii. Levels en Avicii, Er zit ook wat Afrojack nog bij, geloof ik. Um, we gaan naar de laatste jochem. En dat is een liedje. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar dat ligt misschien aan mij hoor. Uh, of het, de titel komt me niet bekend voor. I'm No Superman. Geronimo featuring Jack-C. Ja, of Jay denk ik. Ik denk dat ik het staat wel gewoon Maar oh. Geronimo featuring JC. Geronimo oh. dat is een ja, eigenlijk een soort nieuwe uh, uh, Jodie Banal. Ja. Die uh, jongen komt uit Nederland, een jonge gast. En ik heb ergens een reportage gezien op de shownieuws of weet ik veel wat. En toen liet ze een stukje van de clip zien. En toen had ik meteen zoiets van, hé, hey, dat is er weer een, okay. Dat is weer een echt uh, verhuilde nummer. <laughs> en en uh, ja, het is gewoon heel goed geproduceerd. Het is, uh, uh, ik vind het knap omdat het, nogmaals, het is een Nederlandse jongen. Er zit, zit wat, wat van die rap in. Maar het is echt niet te moeilijk. Het is niet ingewikkeld. Het is een nummer wat ik uh, nu... Mm -hmm. Gewoon iedere, iedere dag minimaal twee keer draaien, omdat het dat, dat gewoon... Het is feest, het is, feest, is party, het is in de categorie... Come to my island, the way you do the things you do. Een um, uh, woely en zo kan ik een, een lijst van 200 maken. Yeah. Maar Dit het... is de meest, de meest recente. En het grappige vond ik dat dat Ja, die jongen, niemand kent die jongen, die Geronimo. Maar nee. die doet dat hartstikke goed. Het is Nederlandse jonge gast en... en ja... Dit zwingt de pan uit. Ja, het is wel leuk voor je, voor je kinderen dat jij, nog een, dat jij denkt: van nou, uh, uh, die, deze plaat mag best twee keer hard in, uh, in de woonkamer worden opgezet. Ja, maar het grappige is dat mijn kinderen deze plaat alweer voorbij zijn. <laughs> ja? Dat is alweer... ik zeg al tegen mijn pap, van normaal je kinderachtige plaat. Die hebben mij al ingehaald ja. wat betreft de, de, de muzieksmaak, de nou. geavanceerde muzieksmaak. En, en ik vind nog steeds, maar dat is nog een keer om te bevestigen: van als het ritme goed is. En het, en het, en het zwingt. ja, dan maakt het mij niet uit of het dan van Geronimo is of van Jubilee van, uh, Forti of van uh, weet ik veel wat. Dan vind ik het gewoon lekker en dan gaat hij je knalhard op. Nou, we gaan een lans breken voor Geronimo hier op Radio 1, I'm No Superman. Um, dankjewel Jochem voor, uh, voor je muziek. Ja, graag gedaan. Vond ik erg leuk om te doen. Ja, ik uh, vond het een, een wonderlijke mengelmoes, maar wel een hele leuke mengelmoes. Dus uh, dank daarvoor. En uh, wie weet over een jaartje of vijf, dan bellen we nog eens kijken hoe het lijstje er dan bij staat. Ik, ik ja, weet ik. niet van zeker dat de luisteraars een vrolijke zondag ofte zetten. <laughs> dat denk ik ook, dat denk ik ook. Joachim van Gelder, dankjewel. Oké, okay. hoi Luc. Yes, you're the superman! You got your groove and move it, baby dolly dang dang. Whoa-oh, whoa-oh. You got your groove and move it, baby dolly dang dang. Yeah, yeah, yeah. I can see your body. That's right. I'm grooving on the floor. I can see your body. Uh -huh. Screaming out for more. Come on. Baby, let me tell. Here we go.